7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Coffeeshops Amsterdam blijven open voor toerist. Formateur Rutte praat met beoogde winstlieden en werkdruk huisartsen zorgelijk hoog. De koffieshops in Amsterdam blijven gewoon open voor toeristen. Dat heeft burgemeester van der Laan laten weten aan de Volkskrant. In het deze week gepresenteerde regeerakkoord van VVD en PVDA staat dat de wietpas verdwijnt. Maar klanten van koffieshops moeten wel bewijzen dat ze in Nederland wonen. De nieuwe coalitie zegt ook dat de handhaving van de regels in overleg met gemeenten moet gebeuren. En Van der Laan beroept zich op die clausule om de 220 coffeeshops in zijn stad ook volgend jaar open te kunnen houden. Het uitsluiten van toeristen zou alleen maar leiden tot meer straathandel en criminaliteit, denkt Van der Laan. Jaarlijks bezoeken zo'n anderhalf miljoen toeristen een coffeeshop in Amsterdam.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 En ook vinden de huisartsen dat ze te weinig tijd hebben per patiënt. Een kwart van de huisartsen zoekt geen professionele hulp bij stress. Vooral oudere, mannelijke huisartsen werken te lang door. Ondanks de hoge werkdruk zijn de meeste huisartsen tevreden met hun werk. 60% geeft zijn werk een cijfer van 8 of hoger. Gouverneur Cuomo van New York vraagt de federale overheid alle schade te vergoeden die in zijn staat is ontstaan door de orkaan Sandy. Alleen al in die staat wordt de schade geraamd op 6 miljard dollar. Ook de senatoren van de zwaar getroffen staat New Jersey hebben bij de overheid aangeklopt voor extra steun. President Obama liet zich tijdens een bezoek aan het getroffen gebied niet uit over bedragen. Maar hij beloofde de inwoners van New Jersey wel steun voor de lange termijn. Het belangrijkste is volgens Obama, het herstel van de stroomvoorziening kan nog dagen duren voordat het dagelijks leven zijn normale loop krijgt. De infrastructuur is op veel plaatsen beschadigd en daardoor gaat transport moeizaam en is het voor veel mensen moeilijk om op hun werk te komen. Toch kon burgemeester Bloomberg van New York gisteravond melden dat de marathon in zijn stad komende zondag doorgaat.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 Bij de aanslag in juli werd het monumentale raadhuis van Waalre verwoest. Op beelden van beveiligingscamera's van een tankstation zou te zien zijn hoe twee mannen bij een auto Jerrycans vullen. En die auto komt uit een woonwagencentrum in de buurt van Den Bos en is als vluchtauto gebruikt. De OM vermoedt dat de opdrachtgever voor de aanslag een kampbewoner is. Die wordt gezocht in verband met drugsonderzoek.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 Dat het weer nog, vanochtend in het oosten nog wat zon... maar al snel raakt het van het westen uit bewolkt en gaat het regenen. Vanmiddag overal regen. Bij een stevige zuidenwind wordt het zo'n 10 graden. Ook morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen en een graad of 10 alb verkeersinformatie Er staat ruim 30 kilometer file. Dat is normaal op dit tijdstip op donderdag. De files die opvallen staan op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... voor Knopend Raasdorp, 6 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A16 breda daar richting Rotterdam. Voor Dordrecht, 8 kilometer. Daar staan de vrachtwagens stil, de rechte rijstrook is daar dicht. Het verkeer staat daardoor ook stil op de A17... richting Dordrecht, voor Knopend daar 2 kilometer.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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Maandag aanstaande. Dan staat Mark Rutte met zijn ploeg op het bordes. Maar niet helemaal ongeschonden, want al voor de bekende foto met de koningin. staat met name de VVD onder druk van buitenaf en inmiddels ook van binnenuit. Want de VVD heeft duizenden mails gekregen van verontruste leden... over de plannen voor een inkomensafhankelijke zorgpremie. In Houten was gisteravond een afdelingsvergadering van de plaatselijke VVD. En uiteraard ging het daar ook over betalen voor zorg en nivelleren. Hier wordt gestuurd dat, dat er geen sprake is zou zijn van de We weten we dat jij goed in de materie het Klopt dat? Voordat de afdelingsvergadering nee. begint... Wordt er alvast gediscussieerd over wat er nu op tafel ligt, Fred Vos. Ja. Voorzitter van de VVD in Houten, de zorgpremie. Dat was toch wel een beetje het gesprek van de dag vandaag? Ja, dat heb ik ook begrepen. Gelukkig heb ik ook nog gewerkt vandaag. Hoe was het bij u op het werk dan? Werd er veel over gesproken door de mensen? Nee, geen woord. Gewerkt vandaag? Ik heb vandaag ook gewerkt, ja. En? Werd erover gesproken? Wij hebben daarover gesproken. En? Hoe wordt er gesproken op het moment dat, er, dat, er, dat, er, dat de mensen erop achteruit gaan? Dat ja, wordt tellissie. gesproken. Daar word je als VVD net ook op aangesproken. Ja, en? Maar ik ben gaan staan voor mijn club. Dus ik heb mensen uitgelegd, net zoals de voorzitter hier zegt. Het is een complex van maatregelen. Nou zegt de VVD in Brabant, in Schijndel... Laten we het niet doen als bij de Partij van de Arbeid. We roepen alle leden bij elkaar en dan gaan we er over praten. Want... Op zich vind ik dat een, dat een goed idee. Want de VVD staat ook voor die tra uh, transparantie naar, uh, naar hun leden toe. Het is niet echt gebruik, maar ik heb daar geen enkel probleem mee. Bij de ingang van de zaal staat dan een laptopje... waarbij de mensen hun inkomen kunnen invullen... en dan kunnen zien wat hun zorgpremie wordt. Een mevrouw doet dat ook. Um, en, schrikken? Uh... Is schrikken in die zin dat je denkt: van oké, okay, dit zijn de cijfers, dus en dan ga je ja. kijken wat het naar je, voor je persoonlijke situatie betekent. Dus je ja. ja. ja. bent heel wat meer kwijt. Dat gaat echt om, ik zal niet ja. zeggen hoeveel, precies, ja. maar het gaat echt om duizenden euro's ja. per jaar. Ja. En als VVD'er, kunt u dan dat plan steunen of zegt u van nou, dit inkomensnivellering prima, maar dit gaan we toch te ver? Nou, dit is geen vvd plan, hè. Dit is, uh, dit is een, een stukje nivellering wat vanuit de koken van de PvdA komt. Uw leider is daarmee akkoord gegaan, Kim? Ja, dus uh, daar, daar heb ik wat moeite mee. En er zijn een heleboel dingen in het, uh, in het uh, regeerakkoord waar ik bijzonder tevreden over ben. En dit detail niet. Dames en heren, u heeft de nodige belangstelling kunnen zien bij binnenkomst en u tijdens de vergadering. En de directe aanleiding is op het regierakkoord VVD-PVDA van twee dagen geleden. Dat er in het regierakkoord allerlei maatregelen worden aangekondigd om het begrotingstekort terug te dringen, begrijp ik. En ik begrijp ook dat je oplossingen naar crisistijd naar voren moet brengen. En ik vind het ook verdedigbaar dat daarvoor de grote groepen ingeleverd moeten worden. Ik wil jullie graag de gelegenheid geven, zo jullie daar behoefte aan hebben, opmerkingen over het regiaakkoord. Ja, ja, ik denk dat je het goed voor hebt, Fred, door uh, aan te geven dat we vooral het totaal kunnen, moeten bekijken. We ja, hebben de Kamercentrale in Spoorweens om die bijeenkomst inderdaad te gaan organiseren. Korte termijn, in het provincie Er wordt op dit moment aan gewerkt. vond van de bijma van de Kamercentrale dus termijn... Utrecht. Er wordt gesproken over onrust binnen de VVD. Tenminste, de VVD's die uitleg willen hebben. De Kamercentrales eh, komen daaraan tegemoet. Wat is het plan? Het is de bedoeling dat op korte termijn uh, bijeenkomsten worden georganiseerd op kamercentrale niveau. Waarbij dus de leden uh, hun zegje kunnen doen, uitleg kunnen krijgen over het totale pakket. Uh, daar komen ook kamerleden uh, of, uh, van de VVD daar naartoe om uitleg te geven en op die manier uh, ontstaat er ruimte om over dit totale regeerakkoord uh, te praten. Hier uh, kan iedereen zich er wel in vinden in Houten. Uh, heeft u via de Kamercentrale veel verontruste VVD'ers gehoord? Veel uh, verontruste VVD'ers uh, niet. Je moet uitleg krijgen over het totaalpakket. Om nou echt te zeggen van er is onrust, dat denk ik is een te groot woord. Ik denk dat dit het systeem is wat bij elk uh, nieuw regeerakkoord uh, staat uit te, te, te leggen. Uh, ja, het totale pakket moet door iedereen overzien worden en dat, dat vergt uitleg. Aldusie van het bijma van de Kamercentrale Utrecht, de regionale afdeling van de VVD. En op korte termijn houden die centrales in het hele land, dus bij inkomsten om over die plannen te praten. Slaggever Menno Remeyer was gisteravond in Houten bij die bezorgde afdeling. Tja, hoe gaat het dan met Mark Rutte door de telegraaf inmiddels gebombardeerd tot Marks Rutte. VVD-leider begrijpt die onrust, maar vindt dat hij het besluit goed kan verdedigen. Het debat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 Ingenieursbureau Arcadis komt met cijfers. Spreken ze duidelijk de financiële man over die cijfers en over Sandy. Dat is de verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Het is op de meeste wegen niet drukker dan gebruikelijk op donderdag. Er zijn wel een paar lange files bij. Op de A9, Alkmaar-Amstelveen, staat voor Knoopend Raasdorp... acht kilometer na een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam staat een vrachtwagen stil. Voor de Randweg Dordrecht 10 kilometer, de rechte rijstrook is dicht... En op de A27 Breda-Gorkum verwerken dan 7 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou ja, het gaat goed met ingenieursbureau Arcadis. Dat blijkt uit de cijfers over het derde kwartaal... die het bedrijf zojuist heeft gepubliceerd. In de afgelopen drie maanden is een winst geboekt van 23 miljoen euro. En dat is bijna een derde meer dan in het derde kwartaal vorig jaar. Reinier Vree is de financiële man bij Arcadis. Goedemorgen. Vertel eens, wat zat er mee? Waarom kunt u deze cijfers publiceren? Nou, Arcadis, uh, profiteert van de strategie die jaren geleden is ingezet... om onze positie in de opkomende markten uit te breiden. Ze hebben een grote positie in uh, Brazilië, in uh, Chili... en sinds uh, vorig jaar ook in Azië. En dat zijn markten die, uh, die meezitten en die helpen om zowel omzet als winst uh, te doen stijgen. Vertel eens, wat doet u daar? Wat doet u bijvoorbeeld in Zuid-Amerika allemaal? In Zuid-Amerika doen wij uh, vrij veel werk voor uh, mijnbouwers die uh, openen nieuwe mijnen. Daar moeten wegen naartoe aangelegd worden, spoorlijnen. En wij helpen ze bij dat proces om uh, dat uh, te ontwerpen... en om de uitvoering van die projecten te managen voor onze klanten. Ja. Daar is het dus te doen, meneer Vree. Want hoe zit het in Nederland? Heeft u geen last van de crisis, de bouwstop? Nou, in Nederland is uh, de markt uh, beduidend minder positief dan uh, in Zuid-Amerika. Dat klopt helemaal. Ja. Dus wij, wij merken ook, uh, zeker aan de kant van gebouwen dat het een, een hele moeilijke markt is, waarin een stuk minder activiteiten plaatsvinden dan in voorgaande jaren. U ziet ook nog geen verbetering? Nee, in Nederland kunnen we niet spreken over verbetering. In andere delen van Europa? Um, een beetje wisselend beeld. We zien dat in Engeland, met name rondom Londen, de markt heel positief is. Er wordt mm -hmm. veel gebouwd. En uh, nieuwe woontorens uh, voor uh, uh, mensen die daar uh, willen gaan wonen. Uh, we zien in Frankrijk dat de overheid uh, grote investeringen doet in, uh, in spoor. Mm -hmm. uh, we zien ook dat de Duitse economie uh, redelijk doorloopt. Uh, dus het is een beetje een, een gemengd beeld als dus je dat naast uh, Nederland hebt. En u als financiële man, wat is uw verklaring voor het feit dat het in Nederland zo, uh, zo slecht gaat? Nou, de, in Nederland uh, wordt er veel minder gebouwd dan in, uh, in voorgaande jaren. Ja, en wat is daar uh, dat, de achterliggende reden van? Nou, ik denk dat dat uh, te maken heeft uh, uh, aan, de, aan de kant van uh, het bedrijfsleven. Uh, dat er zoveel kantoorruimte beschikbaar is. Dat er weinig reden is om uh, nieuw te gaan bouwen. Mensen uh -huh. werken ook meer en meer thuis vandaan. Uh -huh. uh, dus de behoefte aan vierkante meters uh, neemt af. Terwijl het aanbod uh, behoorlijk groot is. Maar had u, had u misschien nog wat stimulatie, stimulans verwacht van de overheid voor grote projecten? Ja, maar je kan moeilijk verwachten dat de overheid gaat stimuleren dat er nieuwe gebouwen bijkomen als er al veel gebouwen leeg staan. Ja, maar dus wij ik hebben denk dat de nog... belangrijkste bijdrage zou kunnen zijn in het uh, stimuleren van ideeën om uh, bestaande gebouwen te herontwikkelen. Ja. Voor, uh, als, als hotel of als studentenhuisvesting uh, of uh, meer, meer uh, in die ja. richting. Dat zou, uh, dat zou zeker kunnen helpen in de maar Nederlandse we, we markt. Maar goed, we hebben ook nog wegen en bruggen. Hè? Daar weet het nieuwe kabinet alles van. Ja. Dus had uh. ook gekund. Ja. Ja, zeker. En, maar dat gebeurt ook wel. Hoor. We zien wel dat de investeringen in, uh, in wegen en in uh, het, het spoor... Waterwegen, dat dat redelijk doorloopt. Misschien wat lager niveau dan voorgaande jaren... maar nog steeds op een, op een redelijk niveau. Is Dat niet het stuk van de markt waar we het, het, het moeilijkste hebben. Het is veel meer aan de gebouwenkant. Okay. Meneer Vree, we nemen u even mee naar uh, de Verenigde Staten. Want na de orkaan Katrina in 2005 uh, heeft u een grote orde binnengehaald... om New Orleans beter te beschermen tegen het water. Bent u inmiddels ook gebeld naar aanleiding van de storm Sandy... waardoor New York nu in de problemen zit? En wat we met, uh, met Sandy zien is, uh, allereerst wel ongeveer 900 mensen die uh, de laatste dagen niet konden werken vanwege Sandy. Die gewoon uh, thuis zaten en daar vandaan wel wat werk konden doen, maar niet naar uh, kantoor konden gaan aan uh, de noordoostkant. Gelukkig is iedereen daar uh, veilig uh, doorheen gekomen. Mm -hmm. uh, we zien wel dat sinds de laatste dagen een aantal klanten ons uh, gebeld hebben om ze te helpen uh, de rommel op te ruimen die ontstaan is. Uh, um, en dat is eigenlijk de eerste... Uh, wat nu aan de, aan de hand is, uh, moeten we zorgen dat er overal uh, weer stroom is. Uh, dat uh, waar, waar, water, waar stukken ondergelopen zijn het water uh, weggehaald wordt. Nou, klanten kunnen dan uh, fondsen krijgen bij een uh, soort noodfonds uh, in Amerika... om op die manier uh, snel geld te, uh, te hebben om die investeringen te kunnen doen. En daarnaast uh, hebben wij zeker ideeën hoe Amerika uh, veiliger kan worden. Ja. Maar dat zal iets langer duren voordat daar uh, specifieke ja. projecten uitkomen. Uh, en dat kost ook iets meer geld, vermoed ik. Ja, dat zijn praten over uh, vele miljarden die daarvoor nodig zouden zijn. Maar stuurt u, meneer Vree, want u bent de financiële man, de Amerikaanse autoriteit, nog wel een mailtje dat voor de schade die nu is ontstaan, dat u daar wel aardige delta werken voor zou kunnen neerleggen voor New York? Nou, ik denk dat de Amerikanen dat wel weten. We, nou, we hebben, weten we hebben wij wel eens uh, voorstellen gemaakt uh, zeg maar in een meer conceptuele fase. Dus er liggen al best wel ideeën hoe dat uh, kan gebeuren. Uh, maar ik denk dat momenteel uh, de Amerikaanse uh, autoriteiten en klanten... meer behoefte hebben aan, uh, aan noodhulp... dan aan uh, ja. mooie plannen hoe dit uh, te voorkomen. Nou, ze kennen uw naam in ieder geval. Zo is het. Reinier Vree, financiële man bij Arcadis. Hartelijk dank voor uw uitleg. Goedemorgen. Het is uh, negen minuten voor half acht. Wij gaan nog weer eventjes naar uh, Mark Robin Visser. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Lara. Ja, dat zei je toch, hè? Dat mm -hmm. heb ik toch goed verstaan. Ja, goed, ja, ja Wat ja. goed van jou. Ja, ik heb het even opgezocht. <lacht> Heel knap. Uh, ik ben hier heerlijk aan de Friese koffie met Hielke Speerstra, schrijver. Uh, ja, die Fries als moedertaal heeft, hè. Dat, uh, schrijft u ook in het Fries? Ik schrijf zeker in het Fries, ja. Als, als eerste of schrijft u het eerst uh, in het Nederlands? Als ik een boek uh, voor uh, mijn uitgever in Amsterdam schrijf... doe ik meteen liever in het Nederlands. Ah. Goed. Ja. Misschien is het een goed idee voor de luisteraar... om even een stukje uit uw eigen werk te horen in het Fries... en een stukje in het Nederlands. Wat gaat u voorlezen? Vertel even uh, waar we zijn. Een klein fragmentje uit Het Wrede Paradies. Uh, er gaat weer eens een keer een familie uh, emigreren vlak na de oorlog... en afscheid van het dorp nemen. Ze bezochten in Gelittenstein de man van Korps... maar het lijken wel als water wachten op een sein van Hegerhoorn... En doet teken de man van de grote bas... maar zijn trouwring op het ijzeren lid van de rijnwettersbak... en waat het eer eerverdauwend stil. En daar spiel het korps. Daar baste de laatste meidheid... onder de schoening en in het of dat een koraal wie of een mars. Nou goed, dit is het Friese fragment en dan ja. in het Nederlands. Dan klinkt het zo. De mannen van het korps stelden zich op... maar het was alsof nog gewacht moest worden op een sein van hoger hand. En toen tikte de man van de grote bas met zijn trouwring... op het ijzeren deksel van de regenputten werd het oor verdovend stil. En daar barstte het laatste voorjaar uit elkaar... Het was muziek die zo statig werd gespeeld... alsof het de dode mars het de derde van Beethoven was. Nou goed, en toen gingen ze. En toen gingen ze in het Vredeparadijs. Dat is een boek van u dat in 2000 is uh, verschenen. is is 12 jaar oud, het wordt nog steeds goed verkocht. In het Fries ook? Ja, in het Fries ook. Ja. Alleen in alleen het Fries uh, 35.000 exemplaren. Ja. Dus dat is uh, verhoudingsgewijs een hele hoge ja. oplage. Meneer Speerstra, eh, taal, hè, de Friese taal en cultuur en identiteit hebben natuurlijk heel erg veel met elkaar te maken. Als je nou in het concept regeerakkoord kijkt en daarna die plannen kijkt voor die landsdelen, dan gaat het niet over cultuur of identiteit of taal. Dan gaat het eigenlijk alleen maar over efficiency. Ja. Uh, ja, we, we zijn niet, uh, daaruit blijkt dus dat we niet zo zuinig zijn op taal... en niet zoveel besef hebben voor eigenheid. En dat bestaat in dit gewest nog. Ik denk dat daarom uh, deze uh, geschriften... die nu afgescheiden zijn in Den Haag over het uh, komende beleid... Uh, wel een beetje uh, ja, vervreemd... Uh, het komt heel vervreemdend over, heel eigenaardig. Hoe kunnen ze daar niet op letten, hè? Ja. Nou. Ja. Is het een bedreiging voor het Fries... Als, als de provincie Friesland samengevoegd zou worden met andere provincies? Ja, vind ik ronduit wel. Uh, ik ben wel voor uh, samenwerking. Trouwens, de Friese, de Groningen en de Drenthe die werken graag samen en dat wordt steeds uh, hechter en daar gaat het uiteindelijk om. Maar uh, als die middenbestuurslaag, hè, de provincie, uh, die wel onder druk staat, uh, weg zou gaan, dan gaat hier ook een, uh, het hoeden van de eigen taal in Leeuwarden, die, dat gaat verloren. Dat moet hier blijven, dat is logisch. Ja. Ja. Hilke Speerstra, hartelijk bedankt. In januari komt er weer een uh, boek van u uit. Hoe heet het? Uh, het wordt De Troostvogel bij Contact in Amsterdam. Januari komt het uit. Groot boek. <laughs> Groot boek. Komt het zien. En hoe zeg je dat in het Fries? Uh, uh, Wacht je maar uit. <laughs> komt wat klaar. moet zo. Hartelijk dank. Dank wel, uh, Mark-Robin Visser en uh, Friese schrijver Hilke Speerstra. Vijf voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 -journaal. Voor de tweede keer in korte tijd heeft Pek Zwolle... Pek Zwolle, in ja, Waalwijk, ja. het van RKC. Yes. Na de eerdere zege in de competitie... was het voor de nieuweling in de eredivisie nu raak in de beker. Zijn we toch ondergaan, RKC? Dat weet ik niet, maar ja, wel. Zwolle in ieder geval niet. Ja. Zwolle won ook gisteravond met 4-2 van RKC. En Jonas Mokter was belangrijk met twee treffers. Verslaggever Ronald van der Geer sprak na aflopen... met Zwolle-speler Joey van der Berg. Hey Joey, ik denk dat je hier staat zo trots als een pauw... als we het over de uitslag en het resultaat dus hebben. Ja,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 We, klem. we speelden één een op één en uh, daar hadden we geen antwoord op. En, ja, ik denk uh, zeer terechte uitslag en uh, heel blij dat we een ronde verder zijn. Geen genoeg wordt het nog wel heel spannend op het laatste. Hè? Ja, eigenlijk niet, niet qua stand, maar er, ko er komt veel dreiging. Ja, en, uh, maar dat is elke keer uh, het geval. En, uh, ja, we, we hebben de wedstrijd onder controle en toch uh, op een of andere manier we zeggen tegen elkaar... Van, hou de bal, blijf rustig en blijf voetballen, maar op een of andere manier lukt het niet. En uh, ja, hoe, hoe dat nou kan, uh, ik weet het ook niet. Op ja, een gegeven moment we stoppen we een beetje met bewegen voorin. En uh, daardoor uh, krijgen, we, krijgen we statische voorroer. En kunnen wij de bal minder goed kwijt van achteruit en op middenveld. Maar goed, uh, ja, al met al uh, gewoon tevreden. En uh, de volgende keer beter. De laatste paar minuten dan in ieder geval. Maar uh, nee, hier zijn we wel heel blij mee. Ja, want je ziet eigenlijk dat er. De basis is goed, hè. Er moet alleen nog, ja, <laughs> het moet 90 minuten zijn. Ja, nou, dat is de volgende stap. En uh, elke keer, uh, of nou, bij, bijna elke wedstrijd hebben we gewoon. Uh... We voetballen gewoon heel goed. Alleen uh, sluipt er iets in van uh, angst, denk ik, op het einde. Helemaal met de voorsprong. En ja, nu was de buffer van twee was helemaal goed. Nou, ja, ik denk dat Boer uh, ons nog echt een paar keer fantastisch redt. Want anders dan sta je tien minuten of tijd nog weer met één goal. Aan. En dan wordt het weer knijpen, weet je. En, en ja, dat moet eruit. We moeten een manier zien te vinden waarop we in ons hoofd kunnen krijgen. Dat, uh, dat we gewoon rustig blijven. Dat we gewoon de dingen blijven doen die we goed kunnen. En uh, zo niet in de problemen raken. En, uh, daar, moet, daar moeten we echt goed over praten. En een uh, goede manier op vinden om dat... Uh, toe te passen, denk ik. Is sleutel, is het, het sleutelwoord daarin vertrouwen? Gewoon vertrouwen hebben in je eigen kunnen? Ja, nou ja, ja ik weet niet eens of dat het is, weet je wel. Want, want we, kunnen het, we kunnen het tot de tachtigste minuut kunnen we het ook. Dus, en, dan, en dan hebben we wel vertrouwen. Dus da, daar moeten we gewoon in blijven geloven. En uh, ja, omdat het nu een paar keer fout is gegaan in het verleden... dan moeten we daar niet te veel bij stilstaan. Want anders dan... Uh, ja, je, ziet, je, je hoort het vaker. Als je al denkt dat het fout gaat, dan, ja, dan gaat het ook fout, weet je. Dus ja, je moet altijd positief blijven... En, dezelfde voetbalopvatting houden en die uitvoeren. Dan ruilen we de zijn in voor de champagne... want je staat gewoon in de volgende ronde van de beker. Ja, nee, absoluut. Hartstikke mooi. Het uh, zou een keer mooi zijn als we een keer gunstig loten... en een keertje thuis en dan uh, heeft Zwolle ook een keer een leuke avond. Hallo, Tom de Ridder hier... met een bericht voor elke ondernemer met een auto. Het is nog steeds een hoop gedoe om je btw terug te krijgen als je tankt. En reken je contant af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 U heeft dan een Lexus CT200H met 14% bijtelling vanaf 29.990 euro. Welkom bij Lexus. Radio 1, het NOS-journaal. Hoge werkdruk voor huisartsen en een grote brand in Dierenpark Emmen. Het is half acht, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. 70% van de huisartsen ervaart stress... 80 ziet symptomen ervan bij collega's. Dat blijkt uit onderzoek van Movir. Die arbeidsongeschiktheidsverzekeraar noemt de resultaten zorgelijk. Vooral de onregelmatige werktijden en het administratieve werk veroorzaken stress. En ook vinden huisartsen dat ze te weinig tijd hebben per patiënt. Een kwart van de huisartsen zoekt geen professionele hulp bij stress. Vooral oudere mannelijke huisartsen werken te lang door... Ondanks die hoge werkdruk zijn de meeste huisartsen tevreden met hun werk. 60% geeft zijn werk een cijfer van 8 of hoger. De brandweer blust op dit moment een grote brand in Dierenpark Emmen. Het vuur woedt in een pand naast de hoofdingang waar een restaurant zit. Volgens het Dierenpark is er alleen materiële schade. Ik heb begrepen dat er geen, uh, volgens mij bekend nu, geen persoonlijke ongelukken zijn. En, en ook dat uh, ja, de dieren niet bedreigd worden nu. Maar dit is verder een, een grote ramp. De brand in Emmen is nog niet uit, maar hij is wel onder controle. Ook buitenlandse toeristen in Amsterdam kunnen gewoon naar de koffieshop... Burgemeester Van der Laan heeft dat gezegd tegen de Volkskrant. In het nieuwe regeerakkoord staat dat klanten van koffieshops moeten bewijzen dat ze in Nederland wonen. Maar ook dat de regels in overleg met gemeenten moeten worden gehandhaafd. En dat grijpt Van der Laan aan om de 220 koffieshops in zijn stad ook volgend jaar open te kunnen houden. Het uitsluiten van toeristen leidt alleen maar tot meer straathandel en criminaliteit, denkt Van der Laan. Gouverneur Cuomo van New York vraagt de federale overheid... alle schade te vergoeden in zijn staat aangericht door de orkaan Sandy. Alleen daar al gaat het om 6 miljard dollar. Ook de senatoren van New Jersey hebben steun gevraagd. President Obama was er gisteren op bezoek... en probeerde de slachtoffers een hart onder de riem te steken. We zijn hier voor you. En uh, we zullen niet vergeten. We zullen volgen om te zorgen sure dat u alle the die u nodig hebt... Hoewel er nog veel schade moet worden hersteld... gaat de marathon in New York zondag door, heeft burgemeester Bloomberg gezegd. In Goes zijn gisteravond twee vrouwen gewond geraakt in een fitnesscentrum. Een van hen zat in de sauna toen daar brand uitbrak... vertelt een instructeur van de sportschool. Daar ben ik naartoe gelopen en daar uh, trof ik een vrouw aan die ernstig verbrand was... Uh, die heb ik uit die vrouwensauna gehaald. En toen ben ik naar de uh, kleedkamer van de heren gegaan. Want daar hebben we een sauna-douche met koud water. En toen heb ik haar onder de koude douche gezet. Sportschool in Goes werd ontruimd. Net als een bowlingcentrum en een restaurant naast de sportschool. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Net als een andere vrouw die rook had ingeademd. Een schietpartij vannacht in Rotterdam. De politie kreeg om middernacht een melding dat er werd gevochten. En ging snel kijken. We treffen daar een man aan en er ligt een vuurwapen op de grond. Nou, We hebben die man aangehouden en uit de sporen blijkt dat hij ook geschoten is. En er zijn een aantal inslagen gevonden en een aantal kogelhulzen. Later werd de man aangehouden, die had een vuurwapen bij zich. Die man zei tegen de politie dat hij niet de schutter was, maar dat hij juist een slachtoffer was. Hij werd belaagd, hij zou het wapen van zijn belager hebben afgepakt. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 awb verkeersinformatie met in totaal 70 kilometer file... is het niet veel drukker dan gebruikelijk op donderdag. Er staat wel een lange file op de A9, ook maar richting Amstelveen... tussen Beverwijken, Knoop het Raasdorp, 12 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is zojuist een ongeluk gebeurd. Bij Nooddorp staat 2 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Breda-Gorkum voor Werkendam, 8 kilometer na een aanrijding. De weg is dan wel weer vrij. Op de A16 daar Rotterdam voor Zevenbergse Hoek 7. En het verkeer staat daardoor ook stil op de A59 richting Zonzeel voor Zonzeel 3 kilometer. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. De wekelijkse beleggingsupdate van ABN Amro. De online video met onze specialisten van het Expert Center. Zodat u niet alleen weet wat er speelt.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Te volgen op internet via nos.nl. Daar vindt u natuurlijk dat hele regeerakkoord en de ploeg. De beoogde ploeg van ministers en staatssecretaris. En vandaag begint Mark Rutte zijn werk als formateur. Dat betekent dus dat we echt in de allerlaatste fase van de formatie zijn aangeland. Het gaat de komende dagen om de samenstelling van het nieuwe kabinet. Wie worden onze nieuwe ministers en staatssecretarissen. Politiek redacteur Margreet Boer. Margreet Mark Rutte houdt vanochtend ontvangsten. Kandidaat Bewindspersonen komen één voor één langs. Um, en Hij begint straks met Lodewijk Asscher. Wat bespreken zij, denk je? Nou, Rutte die moet onderzoeken hè, of de mensen die jij in zijn kabinet wil... of die echt betrouwbaar zijn. En uh, dan loopt hij eigenlijk een lijstje af. En uh, dat doet hij dus bij allemaal. Uh, er is een justitieel antecedentenonderzoek geweest. Dus is, er is gekeken of de kandidaat minister een strafblad heeft. De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan. Zijn die blauwe enveloppen altijd goed ingevuld? En ja, de AIVD, de Veiligheidsdienst, heeft ook nog even in de bestanden gekeken... Of de naam van de nieuwe minister daarin voorkomt. En euh, nou ja, verder, in zo'n gesprek wordt er gevraagd naar uh, je nevenfuncties die je hebt. Heb je misschien nog aandelen in bedrijven? Uh, allerlei zaken die tot belangenverstrengeling of de schijn van belangenverstrengeling kunnen leiden. Nou ja, als dat dan allemaal goed is, hè, er staat zo'n uurtje voor zo'n gesprek. Uh, dan moet je natuurlijk ook nog kunnen vinden in het regeerakkoord. En als dat allemaal uh, klopt, ja, dan ben je geschikt bevonden als kandidaat minister. Hmm, en speelt er al iets, Margreet? Is er al iemand. <laughs> Verdacht. Nou, uh, niet dat uh, we weten op dit moment, uh, maar ja, je weet het nooit zeker. Er kan van alles misgaan, dat heeft het verleden ook wel uitgewezen. Mensen kunnen ook informatie achterhouden, hè? Uh, zich anders voordoen dan ze zijn. Heel bekend is uh, in de jaren tachtig Charles Swietert geweest. Die werd uh, staatssecretaris van Defensie en na drie dagen bleek dat hij gelogen had over zijn opleiding. stond dokter anders, maar dat was hij niet, dus die kon zijn koffers pakken. Filomena uh, Bijlhout tien jaar geleden bij het kabinet Balkenende. Die was maar een paar uur staatssecretaris, want die had ook onjuiste informatie gegeven over haar betrokkenheid bij uh, het regime van Boutersen. De regels zijn aangescherpt weer in 2005, toen minister Veerman van Landbouw opeens toch belangen bleek te hebben in een Frans landbouwbedrijf. Nou, toen heeft uh, Balken ook gezegd, jongens, vertel nou allemaal wat je voor functies hebt en welke vereniging je zit. Toen kwam er nog uit dat uh, minister Johan Remkes lid bleek, of lid niet, ambassadeur bleek te zijn van het geneve hmm. Nou ja, je kunt dus zeggen, kijk, je moet echt alles maar beter verteld hebben, dan kan er niks misgaan. Dat is een beetje de les van de afgelopen jaren. Hou alsjeblieft niks achter, want uh, dan kan het echt fout gaan. En ook niet dat Geneve nog genootschap doet. Dus. <laughs> nee, en als die gesprekken dan achter de rug zijn, komt dan de koningin eindelijk weer in beeld? Nee, nog niet, oh. want uh, kijk, die gesprekken lopen waarschijnlijk tot zaterdag. Uh, en dan komt er eerst nog een constituerend beraad. Dat is een soort uh, oprichtingsvergadering. Dan is Rutte nog steeds formateur. En die vergadering is waarschijnlijk maandagochtend. En in die vergadering worden de definitieve afspraken gemaakt... over de portefeuilleverdeling van de ministers. Dus dan moet iedereen goed opletten dat er niet alsnog iets afgepakt wordt... tijdens zo'n vergadering he, door een wat meer doorgewinterde collega. <lacht> en uh, als dat dan klaar is maandagochtend... dan kunnen ze naar de koningin voor de voor de eet. Is dat vaak gebeurd trouwens? Dat, uh, dat gebeurt wel dingen, ja, ja, ja, zeker. Ja? Uh, heel bekend is het voorbeeld van de ANAS... dat uh, uh, Eurlings, minister van uh, Verkeer en Waterstaat... de NS heel graag uh, bij zijn eigen portefeuille... Oh, en niet bij de staatssecretaris. <laughs> en toen is uh, de staatssecretaris... Uh, die dat deel van de portefeuille nog kwijtgeraakt. Oké. Okay. Nou, en nou dan de beediging, want de Kamer wil graag dat die openbaar is. Gaat dat dan ook gebeuren? Nou, dat blijft nog steeds met veel geheimzinnigheid omgeven. Uh, Rutte heeft gisteren in het Kamerdebat nog gezegd... dat hij uh, zal proberen aan de wens van de Kamer tegemoet te komen. Uh, hij vroeg ook om vertrouwen van de Kamer, maar er kwam de formulering... ja, er moet een balans gezocht worden tussen die openbaarheid... en ook de waardigheid van dat belangrijke moment. Ja, en hoe hij die balans denkt te vinden, dat moet nog blijken. Gisteravond is Rutte anderhalf uur bij de koningin op bezoek geweest hij zal er ongetwijfeld ook over deze beediging gesproken hebben. Uh, het lijkt erop dat zaterdag als Rutte klaar is met al zijn gesprekken... dat hij dan ook uh, meer duidelijkheid zal geven... over uh, hoe die beediging gaat plaatsvinden, openbaar of niet... en hoe dat dan zal gaan. Maar, maar heel even, waarom ligt dit zo moeilijk? Wat is daar de achtergrond van, ken je die? Ja, daar blijft uh, gissen. Hè. Het, uh, het, ja, de suggestie is dat de koningin dwars ligt, maar ja, dat weten we niet. Dat is toch het uh, geheim van het paleis. Uh, die oproep om, ja, voor openbaarheid is er al heel lang. Al twintig jaar geleden al, uh, werd er om gevraagd... En dan werd er werd gezegd: ja, we hebben een bordesscène. we hebben s'avonds avonds radio en tv-programmas. Er is publiek optreden genoeg. Wat voegt een beediging daar nog aan toe? Maar het eh, kans dat de paleisdeuren nu dicht blijven, die lijkt wel heel erg klein, want de, de roep om eh, openbaarheid is groot. Er ligt ook een motie die is aangenomen door de Tweede Kamer, die daar ook om vraagt. Eh, we weten dus nog niet hoe het gaat, maar dat de deuren open gaan lijkt wel heel aannemelijk. Goed. Margriet Boer, dank je wel. Gaan we naar het bekervoetbal van gisteravond. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ONS Sneek, Ajax moest daar tegen. Ja. En Frank de Boer, ik zag hem ergens uh, een reactie geven. Hij vond dat we het maar snel moesten vergeten. Ja. Had Ajax uh, het zo lastig? Nou, uh, Ajax had net als PSV in zijn thuiswedstrijd tegen Heuts... een heel jong elftal opgesteld. En uh, uiteindelijk wonnen ze beide wel PSV met 3-1. Ajax pas na ruim 70 minuten een doelpunt maakt in Sneek. Het dus was niet bemoedigend wat deze elftallen liet zien. Dat zijn toch ook jongens die al heel lang in de opleiding zitten... waar grote talenten bij zaten. Wel heel veel jonge jongens tegelijk. En dat is een groot risico. Dat zag je bij beide clubs. Het niveau was matig. De amateurs deden het gewoon goed. Hebben natuurlijk ook niks te verliezen. Hart, ziel en zaligheid. Te veel conclusies kun je niet trekken. Maar dat profclubs bij tijd en wijle misschien nog iets beter zouden moeten opletten. En hier en daar bij de amateurs nog hele aardige voetballers kunnen weghalen. Dat is denk ik wel weer een les die ze geleerd hebben. Want het was wel heel heel moeizaam. Maar constateer je ook dat de verschillen tussen uh, amateurs en profs steeds kleiner worden? En, en als vervolgvraag dan uh, is dan... Is het dan zo dat amateurs beter worden of de prof? Nou, nou, het verschil wordt wel degelijk uh, wat kleiner. De amateurclubs zijn natuurlijk ook in de loop der jaren steeds harder en beter gaan trainen. Je moet bedenken, die eerste en topklassers, dat zijn echt hele volwaardige clubs... waar al heel lang, ook vanuit de jeugd en opleiding, heel goed getraind wordt... en ook goede trainers tegenwoordig zitten. Neemt niet weg, hoor, dat uh, profclubs nak na strafschoppen door thuis tegen HBS. Nogmaals, ze moeten zich toch wel redelijk achter de oren krabben. Maar die nivellering, zeg maar, en ja, ook gewoon met negen Pardon? man keurig... je nou dat Oh, jongen, jongen. Johan Kruij zei Cruijff, <laughs> hè, daar ooit niet. over: is niet erg, die verlering. Zolang je de onderkant maar naar boven trekt. Dat is de definitie <laughs> van Johan Kruij van ja. die verlering. Maar je, je kan zeggen dat dat wel dichter en dichter en dichter bij elkaar komt. En dat is zeker ook een verdienste van het amateurvoetbal in Nederland. En niet alleen maar wijzen naar de neergang van het profvoetbal. Nou, hadden we één vrouwelijke voorzitter van een voetbalclub... Clemens ja. Ros van de Graafschap. Ja. Maar zij is opgestapt naar bedreigingen. Weet jij wat er aan de hand is? Nou ja, het is wel een hele vervelende situatie. Want als iemand om privébedreigingen moet opstappen... dan verdient dat natuurlijk nooit de schoonheidsprijs. Zij is 2,5 jaar geleden aangetreden met een hele nieuwe koers. Wilde ze de Graafschap samen met George de Jong... de vader van Siem en Luc, ook gepokt en gemazeld in de Nederlandse sport... wilden ze de Graafschap een nieuwe koers geven. Nou, op het veld kijkend en eromheen kun je wel zeggen... dat dat uh, mislukt is, de club is de club trekt 4.500 tot 5.000 uh, toeschouwers per uh, wedstrijd minder langzamerhand. Dan tiende in de eerste divisie, dus er kwam heel veel gemor op gang. DGR, de graafschaprevolutie, een beweging ging zich uh, daar in beweging zetten. Op Twitter, op allerlei manieren, veel onverkwikkelijke taal. Heel veel onvrede op de tribune, vooral over het feit dat de bal meer breed gespeeld wordt dan naar voren. Uh, het hm. ouderwetse graafschapsspel. Uh, maar goed, het verdient nooit een mooie prijs als iemand uh, op basis van persoonlijke bedreiging, en op allerlei manieren eh, wat dat betreft uiteindelijk de handdoek moet gooien. Dus dat is wel heel jammer. De graafschap zal zich wel moeten beraden als club welke koers ze willen varen. Want dat het contact tussen bestuur en supporters eh, ja, ver, ver uit elkaar gedreven was, dat is wel helder. Maar nogmaals, dit gun je helemaal niemand. En de manier waarop verdient zeker geen schoonheidsprijs en maakt het ook lastig voor het vervolg. Want de overgebleven bestuursleden zeggen met deze koers verder te gaan. Maar ja, het zou mij niet verbazen als er nog meer mensen gaan opstappen en er een... Ja, schoonschip, een heel nieuw bestuur gaat komen bij de Graafschap. En de koers weer wordt gewijzigd, Tom. Ja, Dankjewel, tot morgen. De RAN wordt weer de hm. nieuwe koers. Oh ja, <lacht> Nou, we houden het in de gaten. Dankjewel. Tom. Het in de gaten. Joi. Straks dan schaken we weer eventjes met Mark Robin Visser. In het noorden verdwijnen Friesland, Drenthe en Groningen. Dat is de grote vraag. Wat is de bedoeling als het aan Rutte 2 ligt, aanstaande kabinet? Eerst maar eens even de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen Vertel. Het is een gewone donderdagochtendspits met 100 kilometer file in totaal. De langste file staat op de A9, ook maar richting Amstelveen... tussen Beverwijk en Knoop het Raasdorp, 13 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. En op de A12 Utrecht richting Den Haag staat van Nootdorp... 3 kilometer na een aanrijding, daar is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Huisartsen hebben last van stress en ze merken dat collega's dat ook hebben. Daartegenover staat wel dat ze heel tevreden zijn over hun werk. We gaan erover praten met de voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging, Steven van Eyck. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat lijkt wel een open deur, want huisartsen zijn natuurlijk druk, staan onder grote druk. Dat is niet al lang bekend? Uh, ja, maar het onderzoek wat nu is uitgevoerd is wel dusdanig grootschalig dat je dit signaal wel heel serieus moet nemen. Dus voor ons is dit wel een wake-up call. Ja, en de verklaring voor die stress, het toenemen van de stress? Eigenlijk zijn er drie oorzaken die uit uh, het onderzoek blijken. En volgens mij is dat ook waar we de oplossingsrichting moeten gaan zoeken. Uh, in eerste instantie is dat de hoeveelheid administratief werk. De bureaucratie in de zorg is ongekend. En de afgelopen regeringen die hebben ook allemaal aangegeven dat ze iets aan wilden doen. Maar er is eigenlijk nog niet een serieus begin mee gemaakt. Um, tweede oorzaak is, zijn de avondnacht- en weekenddiensten. Daarvan weten we ook dat artsen die als buitengewoon belastend ervaren... Uh, iemand die dan toch weer de hele nacht is doorgegaan... en de volgende ochtend in feite weer zijn praktijk moet draaien... die is zo brak als een garnaal en ja, dan functioneer je misschien toch ook wat minder. En de derde is dat um, er gewoon te weinig tijd per patiënt is. En dat wij ook weten dat als je meer tijd aan de patiënt zou geven, dat dat niet alleen ook een uh, ja, misschien toch wat meer rust geeft voor de huisarts en wat meer het gevoel dat hij uh, de beste zorg heeft. Maar we weten gewoon ook uit wetenschappelijk onderzoek dat het beter is om meer tijd per patiënt te investeren. Maar er is alleen maar meer op het potje van de huisarts komen te liggen. Ook na het conflict van afgelopen zomer natuurlijk met minister Schippers over het geld dat terug moest. Um, Schippers gaf toen aan dat de huisartsen uh, ja, langer, de praktijken langer open moesten gooien. Uh, dat ze minder zouden doorverwijzen naar specialisten. Het, het, het werk de werkdruk wordt, wordt niet minder, meneer Van Aan. Ja, die algemene conclusie, die deel ik met u. Even een kleine nuance, want het is niet zo dat we met de minister hebben afgesproken dat de huisartsenpraktijken meer tijd open gaan, maar wel dat er flexibele openingstijden komen. Dus als er huisartsen zijn die met hun uh, zeg maar populatie, met hun patiëntengroep, zeggen van, goh, hier blijkt duidelijk behoefte aan te zijn dat wij s'avonds wat vaker open gaan, mm -hmm. of dat ik andere spreekuren heb, dan gaat men dat nu onderzoeken en bekijken of ja. we dat kunnen aanpassen. Maar dat maar... leidt tot wisselende werktijden. Ja, en niet alleen dat, want als u kijkt naar het Huidige regeerakkoord, dan wordt de huisarts daar in een absolute sleutelrol in de zorg dichtbij. Toebedeeld. En dat is natuurlijk mooi en wij willen die graag ook op ons nemen. Um, maar het is tegelijkertijd wel zo dat en rond de jeugdzorg en rond de oudere problematiek, uh, kijk ook naar de vergrijzing, komt er wel steeds meer op dat bordje van die huisarts. Gelukkig doet die huisarts dat niet alleen. Die heeft een heel team van medewerkers, dokters, assistenten en praktijkondersteuners. En wat ik ook zie is dat wij steeds beter in staat zijn de samenwerking met de andere, zeg maar, eerste lijnspartners. Dat zijn degenen die de zorg in de buurt geven, zoals de fysiotherapeut en de verloskundige en de diëtisten en nou, de apotheker, noem het maar op... dat je daar ook veel meer mee afspreekt. En één heel groot lichtpunt wat wij nu in het regeerakkoord zien... is uh, dat gelukkig de wijkzuster weer terugkomt. Dat is iets waar wij al jaren voor pleiten. Dat tandem van huisarts en wijkzuster is in het verleden heel succesvol gebleken... om echt tot in de haarvaten van de maatschappij door te dringen. Uh, en ja, niet alleen medische, maar ook andere zorg op te hoesten. Dus ik ja. verwacht wel dat we in de toekomst uh, kunnen bespreken met de minister... hoe we hier aan tegemoet kunnen komen. Nou ja, want uh, meneer Van Eyck, dan, dan is het toch... Uh, wat speelt, want die huisartsen, dat ze meer taken krijgen... dat vinden ze ook leuk, want dan, daar hebben ze voor geleerd. Dat is hun roeping. Ja. Ze geven ook aan hun werk leuk te vinden. Richten ze hun praktijk dan niet goed in? U geeft het zelf al aan, hè? die wijkzuster komt. Je zou hulp kunnen inroepen en de taken anders verdelen. Ja, het is een geleidelijk proces. In de afgelopen jaren is bijvoorbeeld gebleken... dat huisartsen heel succesvol zijn in het uh, helpen van uh, patiënten... die aan diabetes lijden. Die chronische aandoening is eigenlijk iets wat volledig huisartsenzorg is geworden. Nou, dat is natuurlijk bij het ministerie ook opgevallen. En die zien dat als je dat soort zorg dichtbij in de buurt van de patiënt organiseert. is het niet alleen kwalitatief beter, maar het is eerlijk gezegd ook veel goedkoper. Dus dat betekent dat, zeker ook met de, de blik van de minister van Financiën op de achtergrond. men denkt van ja, als je meer zorg uit dat ziekenhuis overhevelt naar uh, de patiëntenzorg in de buurt door de huisarts. dan vinden en patiënten dat goed en uh, het is kwalitatief hoogwaardig. Dus dan kijkt men ook naar naar COPD, ademhalingsstoornissen op latere leeftijd... of bijvoorbeeld naar, naar hartritmestoornissen en falen. En steeds meer wordt er dan gezegd van, kunnen we dat daar organiseren? Hm. Nou, wat wij daarvan zeggen is, ja, dat is best mogelijk... maar dat willen we dan op een kwalitatief goede manier doen. En dat betekent dat je eerst zeker moet weten hoe je het organiseert dat je de randvoorwaarden ook met elkaar daarvan hebt geregeld. En pas dan kan je die overstap maken. Dus dat is niet van vandaag op morgen geregeld. En u heeft groot gelijk, huisartsen die hebben plezier in hun werk... en die willen dat ook best nog uh, wat aanzetten... door andere werkzaamheden erbij te doen. Maar die organisatie gaat, die heb je niet zomaar geregeld. Zeg, wat is dat voor ongezond gedrag van huisarts? Want ik lees dat een kwart van hen... Uh, geen professionele hulp zoekt bij hoge stress. Hoe komt dat? Want dat zou je toch juist wel verwachten van een huisarts? Of steken ze de kop in het zand? Ja, kijk, um, overigens is het zo dat 70% van de huisartsen heeft aangegeven wel eens um, echt last hebben van signalen van overspannenheid. Mm -hmm. dat, dat want anders dan ontstaat straks de kop van ja, 70% van de huisartsen is overspannen. Dat is nee. natuurlijk absoluut niet het nee. geval. Um, overigens denk ik dat dit een maatschappelijk fenomeen is en dat je in de zorg nou ja, bijna iedereen uh, tegenkomt die toch last heeft van een behoorlijk hoge werkdruk. Ja, nou, dat gaat de misschien de zorg... ook nog wel buiten de zorgsector, kan ik mij zo voorstellen. Exact, ja. Ja, ik denk dat de gemiddelde buschauffeur en de politieagent, die, die vervullen hun tafel ook natuurlijk wel met de, de nodige stress. Um, dat er alleen huisartsen zijn die aangeven van... ...ja, ik zoek niet de professionele hulp die misschien gebruikelijk is... ...voor andere beroepsgroepen, dat vind ik enerzijds zorgelijk. Dus daar moeten we meer onderzoek naar doen van hoe zit dat. Nou, aan de andere kant zie ik wel dat zo'n 70, 80 procent... Uh, ...misschien zelfs wel meer, die zoekt wel hulp in, zoals dat heet, inner circles. Dus die kijken dan naar andere ja. collega's of die kijken naar uh, andere professionals. Want vergeet u niet, 40 uur per jaar dan zitten de huisartsen ook in een soort permanente educatie. En tien van die uren, die worden ook concreet besteed aan dit soort problematiek. Van hoe is het met je werkdruk, hoe heb je je organisatie ingericht, uh, waar loop je tegenaan en dergelijke. Dus dat is wel een jaarlijks terugkerend uh, mechanisme oh, waardoor god. er wel naar gekeken wordt. Oké. Okay. Nou, Het probleem is ons duidelijk, meneer Van Eyck. Zelf ook wel eens te last van stress of valt het mee? <laughs> nee, maar dat ligt waarschijnlijk aan het aard van het beestje. Ik vind mijn werk ook veel te leuk. Kijk eens aan. Steven Van Eyck, voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. Dank u wel. Graag gedaan. Mark Robin Visser, hoe staat het met de stress ja, bij de Vriezen? Nou, kijk, ik, ik ben ook de rust zelf, hoor, dat weet je. Ah, jij? Gewoon, uh, ja. <laughs> ja, hoe het met de Vriezen, dat is toch een ander volkje. Dat weet ik eigenlijk, uh, eigenlijk niet precies hoe dat... dat is, die zijn ook moeilijk, moeilijk te peilen, moet ik zeggen, over het algemeen. Dat ben ik nou erg aan het generaliseren? Uh, weet dat ik eigenlijk niet. Het regeerakkoord, hè? Nee, zeg maar niks meer, dat is maar beter. Daar krijgen we alleen maar last van. Um, even kijken, het regeerakkoord, daar heb ik het vanmorgen over. En vooral die passages over die landsdelen, die uh, fascineren mij uh, enorm. Op de lange termijn heeft uh, de komende regering het perspectief, zoals ze dat noemt, van vijf landsdelen... Met een gesloten huishouding. Ik weet ook niet precies wat dat betekent. Maar in ieder geval, als dat doorgaat... en ergo, dit is niet de eerste keer dat er een plan ligt om provincies samen te voegen. Hè. Ik geloof dat het al tien keer eerder ongeveer in allerlei concept-regeerakkoorden heeft gestaan. Maar goed, als het dan toch gaat gebeuren dan betekent het wel dat Nederland echt fors uh, op de schop gaat. Want dan hou je dus vijf landsdelen over. Uh, in het regeerakkoord wordt met name de combinatie Noord-Holland, Utrecht en Flevoland genoemd. Maar in het noorden des lands, in Friesland, zijn ze toch ook wel een beetje benauwd geworden. want. Wat heeft dit nou voor consequenties voor de provincie Friesland? Moet die samen gaan met Groningen en Drenthe? En hoe moet dat dan verder met de Friese taal? Kortom, dat is echt een punt wat hier leeft en waar ik vanochtend meer over wil weten. Ik was vanochtend bij Hielke Speerstra, schrijver. En we gaan nu praten met zijn uitgever in Gorredijk. Die geeft zijn boeken in het Nederlands en in het Fries uit. Hoe gaat het verder met de Friese taal en cultuur als de plannen van de nieuwe regering doorgaan? Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. De achterban van VVD ziedend. Dat staat in uh, hele grote letters, chocoladeletters, boven de vouw op de voorpagina van de Telegraaf. Daaronder een klein, gniepig fotootje van de premier, met ernaast een afbeelding van Karl Marx. De schrijver van het Communistisch Manifest. Inderdaad, om de vergelijking door te trekken, staat erbij Marx Rutte onder vuur. Leuk hè? Volgens de krant is de partijtop volledig de kluts kwijt... door de storm van protesten over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Binnen en buiten de partij. Het artikel kondigt een citaat van VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer aan. Formeel zijn wij niet gehouden aan het regeerakkoord. Ook Trouw en AD hebben de onrust over de zorgpremie op de voorpagina staan. In het AD komt de Vereniging van Schuldhulpverlening aan het woord. Die vreest dat nog meer werkende Nederlanders in de problemen gaan belanden. Volksstand en het AD laten in een graphic zien wat de gevolgen van de plannen zijn voor de huishoudens. Paren die samen meer dan 140.000 euro per jaar verdienen, gaan er het meest op achteruit. Zij gaan 480 euro per maand meer betalen. Stellen waarvan de partners allebei modaal verdienen, gaan daar juist iets op vooruit. Ook ander nieuws hoor in de kranten, bijvoorbeeld eh, in de volkskranten over Amsterdam. De koffieshops daar blijven open voor toeristen. Dat concludeert de krant na een gesprek met burgemeester Van der Laan. In het regeerakkoord staat dat alleen Nederlanders koffieshops in mogen. De controle daarop gebeurt dan in overleg met gemeenten en zo nodig gefaseerd. Van der Laan grijpt die passage aan om toeristen toe te blijven laten... in de Amsterdamse koffieshops. Volgens Van der Laan ontstaat er anders straathandel... met alle ellende die daarbij hoort. Straatroof, ruzies en een slechte controle... Op de Drugs. Amsterdam wordt volgens het artikel ook dagelijks gebeld door journalisten van bijvoorbeeld CNN en de BBC en verschillende Europese zenders om te horen hoe het zit met de doodpaas. Op de site van CNN staat het meest recente dodental van de superstorm Sandy, 56. In een indrukwekkende fotoserie zijn de gevolgen van de storm te zien. Een luchtfoto van de 100 verbrande huizen in de New Yorkse wijk Queens springt er wel uit. Het ziet eruit alsof het gebied plat gebombardeerd is. De New York Times schrijft dat uh, 2 miljoen mensen in de staat New Jersey nog zonder stroom zitten. 700 patiënten uit ziekenhuizen in New York zijn geëvacueerd vanwege het gebrek aan schoon. De schade loopt in de vele miljarden. CNN neemt ook een kerkje bij de waterwerken over de grens. Voor op de site staat een verslag over Tokio. Er worden met onder meer grote ondergrondse grotten overstromingen voorkomen. De campagne voor de presidentsverkiezingen komt uh, alleen nog voorbij als bijverhaal op dit moment. Over hoe de Republikeinen en de Democraten dankzij de ramp... Samen optrekken. Na 8 uur in het Radio 1-journaal ook meer over de onrust bij de VVD. En ook over de onrust bij de publieke omroep. Want die moet weer extra bezuinigen. Hey. Rutte, blok, anderen, wat zijn jullie hier aan het doen? Leg dat eens aan mij uit. Ja, die zorgpremieplannen. Dat is eerlijk als je kijkt naar welke crisis er ligt. Dat heet verantwoordelijkheid nemen. Dat heet niet verantwoordelijkheid nemen, dat heet de kiezer bedonderen. Hij is wel verontrustend, ja. Je moet daar excuses voor aanbieden. Nu! 11% van je inkomen, dat hakt er behoorlijk in. Inkomensnivelering en de VVD, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ja, we hebben natuurlijk inderdaad wat water bij de wijn gedaan. Bent u bereid dit eens even beter te laten doorrekenen? Daar valt over te praten. Maar die cijfers kloppen dus ook niet, omdat allerlei andere effecten daar niet in zitten. Wie heeft